Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In meerdere steden in Oekraïne zijn vanochtend mensen gedood... en gewond geraakt door raketaanvallen... In minstens zeven steden over het land verspreid waren ontploffingen. Onder meer in de hoofdstad Kiev is het mis. Daar is onze verslaggever Wessel de Jong. Hij zit op een veilige plek. Terwijl ik nog eventjes, ik dacht uh, toch het gevaar geweken was, uh, nog eventjes snel een beetje ontbijt gegrepen. En toen keek ik echt recht op twee hele zware explosies. Uh, dus nu zijn we met al het hele hotel zijn we naar beneden gegaan en uh, ons in veiligheid gesteld. In, uh, in, in de schuilkelder van het hotel. Er zouden huizen en gebouwen zijn geraakt... en ook een druk kruispunt waar veel mensen in de ochtendspit stonden. Als het aan het Belgisch Openbaar Ministerie ligt... gaat de Nederlander Ivo T. 27 jaar de gevangenis in. De Limburgers schoot vier jaar geleden op twee Belgische agenten. Een van hen overleefde dat niet gebeurde toen T samen met zijn broer en vriend was gaan stappen. De avond voordat ze naar de Grand Prix van België zouden gaan... kregen ze ruzie in het café, werden ze eruit gezet. Daarna liep het uit de hand en begon Ivo T dus te schieten. Hij heeft sorry gezegd en bekend... de jury moet nog beslissen over de straf. En op sommige plekken heeft het nauwelijks nog zin om je in te schrijven voor een studentenkamer van een woningcorporatie. Volgens RTL Nieuws moet je vaak zo lang wachten dat de meeste mensen al afgestudeerd zijn als ze eindelijk aan de beurt komen. Gemiddeld vier jaar, maar in Amsterdam, Leiden en Wageningen zelfs nog langer. En heb je een tripje naar Frankrijk op de planning, nou, gooi je tank dan voor de grens nog even vol. Want in Frankrijk zijn veel benzinepompen leger dan leeg, zegt onze correspondent. In Noord-Frankrijk, daar is de situatie al langer nijpend. Hè. Meer dan de helft van alle pompen heeft daar problemen. In en rond Parijs zijn er nu ook heel erg veel tekorten. Rond de hoofdstad is er zelfs twijfel of vanochtend schoolbussen kunnen gaan rijden met de kinderen die naar school moeten. Het tekort komt door stakingen bij brandstoffabrieken. Medewerkers vinden dat er best een salarisverhoging af kan. Nu oliegiganten.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 Die nog niet wakker waren, ja. ik was uh, girl door Anouk. Ja. Uh, en aan tafel zit inmiddels uh, Annelies Engel uh, van de Stamtsport Business Ladies. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, willen we natuurlijk eerst weten. Ja, lady, dat ben je natuurlijk wel. Natuurlijk. En business, waarom ben jij een business lady? Omdat ik al ruim uh, 20 jaar ondernemer ben. Ah, en wat, wat doe je? Want de luisteraars weten misschien niet precies wie je bent. Nee, zeker niet. Ik, uh, ik, ik woon ook nog niet zo heel lang, uh, pas een paar jaar in Zandvoort. Um, en en super gelukkig hier, daar niet van. Maar ik uh, heb een, uh, een webshop met interieurproducten. Ik uh, style uh, met name B&B's, maar daarnaast, en dat is eigenlijk een beetje mijn oude werk... ik uh, kom oorspronkelijk uit de reclamewereld... Um, uh, coach ik uh, ondernemers op business en, um, en adviseer uh, ook bedrijven zowel nationaal als internationaal op merk okay. en merk bouwen. Ah. En doe je dit dan even voor vrouwen of dat doe je ook voor mannen? Nee hoor, <laughs> ik, uh, ik zit op dit moment even mijn klant is in de automotive <laughs> en ik kan je zeggen dat ik een van de weinige vrouwen uh, ja, ja. Uh, aan tafel ben en of dat nou in de directie uh, boardroom ja. is. Ah. Of uh, uh, op de werkvloer, mm -hmm. allemaal mannen. Ja, allemaal mannen. Allemaal mannen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> uh, nou, dus dan wordt business ladies. Uh, kun jij kort vertellen uh, wat die doen en uh, hoe ze bij elkaar komen en, uh ja, de, de, de business ladies zijn eigenlijk een beetje ontstaan uh, vanuit de drive. dat uh, Er zijn heel veel ondernemers uh, in Zandvoort. Ja. Ik vind Zandvoort is ook echt een ondernemend dorp. dorp ja, ja. Um, en je, dan heb je de winkeliersvereniging. Mm -hmm. En uh, het circuit is nu natuurlijk heel prominent. Um, het ondernemersplatform. Dus het, het ondernemersplatform. Dus je ziet dat daar gewoon uh, groepen ondernemers uh, naar boven komen... Uh, en daarnaast zie je toch ook gewoon dat heel veel vrouwelijke ondernemers, die meestal ook wel ondernemingen hebben zonder personeel, mm -hmm. um, die gewoon keihard werken en hun ding doen. Um, maar natuurlijk wel altijd vragen hebben of uh, wellicht hun business willen laten groeien of uh, hulp nodig hebben in nou, ja. whatever. Um, en dan is het zo mooi om een netwerk te hebben van uh, mede in het dorp waar je terecht kan. Ja, ze kunnen elkaar versterken, zeg maar. We ja. versterken elkaar absoluut. Ja, ja. Ja. En komen jullie elke week bij elkaar of is het maar, Nee hoor, uh, nee. uh, één keer per kwartaal gaan we lekker cocktailtjes drinken. Oh wat um, goed. En uh, uh, wisselen we? Uh, Non-alcoholic, neem ik aan. Sorry. Geen, geen alcohol, hè, neem ik aan, of wel? Nou, natuurlijk wel. Nou wel. Het <lacht> is <lacht> dus een zandpoortspiste. moet wel gezellig zijn, ja. natuurlijk. Ja, nee, het past. En dan, dan, dan praten <lacht> jullie gewoon onderling over die Ja, wat dan proberen we wel altijd een spreker ook uit te nodigen. Uh, uh, om gewoon uh, te inspireren. Uh, uh. Maar daarna, daarnaast is het met name ook gewoon uh, uh, netwerken. Uh, uh -huh. Maar niet netwerken van hier heb je mijn kaartje en uh, wat uh, ja. kan ik voor je doen? Uh, dat, dat laatste wel, uh -huh. maar de, dat gaat meer op. Dat is ook wel het fijne van een dorp. Je komt elkaar natuurlijk ook ja. wel eens gewoon door de week bij de Albert Heijn. Tuurlijk, tuurlijk, ja, inderdaad. Dus het is bijpraten. Uh, ja. ja. Hoe gaat het met de business? heb je hulp nodig. Dus Wie gaat... hebben jullie bijvoorbeeld een spreker gehad? Uh... Nou ja, de laatste bijeenkomst hadden we de, uh, de manager... of ik weet niet precies hoe hij heet... maar uh, qua functie van het ondernemersplatform... Oh, om ook uh, okay. eens te praten over... Van waarom zitten de Zandvoortse businessladies... Nog niet bij het ondernemersplatform. En ondertussen zijn we daar dus nu ook. Uh, ook uh, aangesloten. bij aangesloten, ja. oké. Okay. Ja, ja. Maar dan wel als groep, zeg maar. Uh, ja, uh, iedereen kan daar dan uh, natuurlijk lid van worden. Ja. Um, en uh, wij hebben ook uh, uitgesproken dat we wat meer met elkaar willen gaan Aha. samenwerken. Ja. Dus de uh, gastsprekers hoeven niet altijd vrouwen te zijn. Dat hoeft niet dat altijd. Um, en waar ik ook wel heel gecharmeerd van ben... is dus dat gastsprekers, spreeksters... Uh, ook gewoon uit eigen gelederen kunnen komen. Mm -hmm. Want je kan ja. natuurlijk altijd van elkaar leren. En dat Tuurlijk. is de kracht van, uh, om bij een, een, een, ja. een team als, of een community... hoe je het ook ja. noemt, te uh, hoe, gro hoe groot is jullie groep nou? Nou, ik heb het toevallig net voordat ik hier oh, naartoe ging... nog even. even gecheckt. Want ik dacht, nou, we zitten iets van over de 100, Maar we zitten op de 303. Gaat weg. Weet je dat die ze ja. allemaal daarbij hebben aangesloten? Ja, absoluut. En die komen elke uh, keer bij elkaar? Elke ja, gewoon, als uh, je Alle 300. Niet keer. alle 300, oh. dan, uh, Want dan uh, hebben we wel echt een heel groot feest hier ja, in het dorp. Ja. Um, uh, wie kan, komt. Ja, uh, ja. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook... Een, uh, we hebben een besloten Facebookgroep... en een besloten WhatsAppgroep... Oh, ja. waar we ook uh, uh, elkaar... Uh, uh, nou ja, hulp vragen. Of, ja. Hè, uh, ik, ik had laatst bijvoorbeeld... kaarten voor het weekend voor het circuit. Uh, uh, nou, die kan ik dan weggeven... Ja. Aan, de, aan de dames. Maar er is ook iemand die zoekt een cateraar... omdat hij een feest geeft. Uh -huh. En de volgende... Ja, die heeft weer uh, coachingslessen uh, uh, weg te ja. geven. Dus zo uh, helpen we elkaar en stimuleren we elkaar. Maar heb je dan het idee dat je iedereen nee. in Stanford hebt? Alle, alle vrouwen die... Uh, bijna. Een, nou, <laughs> nou, ik, nou, bijna wel, denk ik. Ik, ik denk dat we ja. een heel eind komen, ja. Ja, ja. ja goed hoor. Ja, Maar ja. er kan altijd nog meer bij. Ja. En dus hoe is, uh, wat is het lidmaatschapsgeld uh, Als nou een kleine ondernemer... Dieks. Niet. Niet, nee. nee. En nou, dat, is dat is dan veel. toch wel weer het mooie. Ja. Uh, het enige wat wij uh, vragen is uh, uh, van ben je ondernemer uh, of ben je beginnend ondernemer? Dus starters die wellicht pas over twee maanden naar de KVK gaan... zijn ook welkom om zo en zo eens een keer bij onze borrel langs te komen. Om dat eens leuk. te proeven van goh, uh, wie zijn jullie dan allemaal... Um, maar wij hebben juist uh, uh, besloten om het uh, zo toegankelijk mogelijk te ja. houden voor iedereen. Nou, dat is prima, ja. ja. Dat is echt nou, prima, ja. leuk. Ja, ja, als je, je maar vrouw bent ja. en als ja. je maar ondernemer bent. Nou, helaas ondernemer. kunnen wij niet aansluiten. Nee, nee sorry nee, heren. Nee. Sorry, nee. Maar, ja, helaas, maar, maar helaas. er zijn weer heel veel andere clubjes nee. waar oh, jullie ja. weer welkom ja, zijn. We, we ja. kunnen ons altijd ja. opgeven als gastspreker. Ja, dat ja, ja. kunnen we ook doen, ja. Hé, Annelies, kun je iets zeggen over waar beginnende ondernemers? Uh, uh, uh, het meeste moeite mee hebben? Waar ze tegenaan lopen? Kun je iets zeggen? Ja, dat, dat, dat uh, uh, resulteert meestal toch wel in waar vind ik mijn klanten? Huh. Um, huh. He, natuurlijk een website of een klanten? boekhouder. Ja. Dat zijn ook allemaal vraagstukken. Maar iedereen is altijd op zoek naar business. En, hmm. uh, uh, en ja, dat verschilt als je een, een, een coach hmm. bent of een, uh, dan heb je andersoortige klanten hmm. nodig dan dat je webbouwer bent en uh, je bouwt websites. Ja. Maar bij elkaar kunnen ze elkaar wel weer ja, business geven sterke, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Uh, want die coach die heeft weer misschien een website nodig. En uh, degene die de website bouwt die kan misschien wel eens een coach gebruiken. Ja. Dus zo hebben we ook een heel netwerk... dat we elkaar ook business kunnen gunnen. Ja. Maar er zijn bijvoorbeeld ook vrouwen die weten... hoe je uh, het makkelijkste bovenin bij Google vindbaar bent. Ik noem het. Absoluut, ja. ja dat ja. is ja. belangrijk natuurlijk. Ik bedoel, ja. als jij uh, Fashion intikt, uh, Fashion Zandvoort... Ja. dat je als, als bedrijf uh, zeg maar als eerste ja. naar boven komt. Ja. En, en ook vraagstukken van... blijf ik alleen in Zandvoort ondernemen? Ja. Ja. Of, of gaat, ja. wordt het Haarlem, Amsterdam... Of ja. wordt het heel Nederland of ga ik Europa in? Ja, ja. Dat zijn allemaal vraagstukken uh, waar natuurlijk beslissingen aan vastzitten. Um, wat je natuurlijk met elkaar... Uh, het is gewoon heel fijn om af en toe eens te kunnen sparren ja, met elkaar. Natuurlijk. En dat ja. is eigenlijk ook een beetje uh, ja, het uitgangspunt. Ja. Klankbord vinden. Ja, zijn klankbord. de meeste leden uh, ZZP'ers of zijn er ook mensen met grote bedrijven bij? Uh? Het is een mix. Maar, uh, en dat is ook gewoon als je kijkt naar, naar uh, het landelijk beeld... Uh, vrouwelijke ondernemers mm. zijn vaak ZZP'ers. Ja. Ja. Ja. Heb, heb, heb jij bij jouw uh, onderneming zeg maar, tips gekregen waarvan je denkt: Nou, daar heb ik nooit aan gedacht, hier heb ik wat aan. Uh, ja, en, en dat, dat is dan toch wel weer, uh, zeg maar zo, uh, het feit van uh, uh, als, als vrouw zijnde een onderneming hebben, uh, vrouwen he, hebben vaak de neiging om het te verkleinen. Mm -hmm. uh, je? Om, nou, inderdaad. We, we plakken overal ja, ja. je en je achter. Ja. Uh, grappig genoeg doen mannen dat ook. Dus ik oh. weet niet wie daar dan ooit mee is begonnen. Ja, peelsje. Maar, uh, en, uh. Ja, peelsje, ondernemingje, ja, ja, ja. Uh, uh, hobbytje. Ja. Hè? Want het wordt vaak gedacht dat het ook een hobby is als vrouwen ondernemen. Ja. Ja. Um, en um, ik heb eigenlijk wel geleerd door de jaren heen. Dat nee, ik ben ondernemer en uh, ik heb een bedrijf. Ja. En uh, ik adviseer, en ik ben gewoon een senior consultant. Dus dat je meer jezelf uh, uh, op de voorgrond mm -hmm. zet... in plaats van op de achtergrond en uh, klein blijft denken. Ja, ja. En uh, mochten er nu vrouwen zijn die ondernemers zijn... en die denken van, nou, dat lijkt me wel interessant. Hoe kunnen ze zich aanmelden en waar? Ze kunnen gewoon naar de Facebookpagina gaan... van de Zandvoort Business Ladies. Uh, en daar kunnen ze lid van worden. Uh, dan kijken wij even... Ja, natuurlijk. Ja. En dan zijn, zitten ze in ieder geval in een besloten groep. Ja. En dan... Uh, kunnen ze vanzelf, uh, uh, ik geloof in volgende maand hebben we weer een borrel. Ah. Uh, kunnen ze aansluiten. Oké, okay, nou, kom Zo simpel is het. Zo, zo simpel kan het leven zijn. Hè? Ja. Dat is wel mooi. Ja. Ja. Ja, nou. maar waar is die borrel meestal? Heb je iedere keer een andere locatie? Andere of? locatie. Wij ja. kijken ook wel een beetje naar vrouwelijke ondernemers. Ja. natuurlijk. Um, uh, dus we zijn bij uh, Tenses al geweest. Bij uh, Amsterdam Beach Hotel. En we zijn zeker nog op zoek naar een volgende locatie. Ja. Hmm. ja en dan moet je van tevoren opgeven dat je komt. Want dan, als je 300 leden hebt... moet je natuurlijk wel even uitkijken... dat je niet in 200 ja. man voor de deur ja. staat. Ja. ja, en wat wij ook altijd doen is even een leuk cocktailmenuutje samenstellen... met lekkere hapjes en zo. Um, en, um, dus we, we vragen wel een stukje commitment van onze leden die komen. Zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Ja. En met name ook degene die de catering en ja, ja. De cocktails verzorgt. Nou jammer dat, ik, dat wij er niet bij kunnen zijn, nee, ja, ja, zeggen, ja, Maar ja, ja, helaas, ja. helaas. Ja, je gaat natuurlijk wel gewoon een, een horecatentje beginnen en dan kan je de catering Ja, ja, ja. ja maar, ja, ja, maar die wil je wel een vrouw, vrouwelijke vrouw, vrouw, manager ja, zetten. Nou, in ieder geval hartelijk bedankt Annelies voor je, voor je komst en een uitleg wat zo'n ja. business ladies doen. Ja. Nou, jullie heel erg bedankt voor de uitdaging. Graag gedaan. En heel veel veel succes verder. Hartelijk ja, dank. Mochten dankjewel. er nog uh, luisteraars zijn die uh, onderneemster zijn... dan kunnen ze dus naar de Facebookpagina ja, van de Zandvoort van de, Business Ladies gaan... Ja. en zich daar aanmelden. Nou, ik hoop dat er uh, nog, nog vrouwen zijn die dat willen doen. Ja. Jaap, heb jij... Uh, uh, want Jaap is inmiddels aangeschoven. Onze technicus uh, van het tweede uur. En die gaat voor ons uh, muziek draaien als dus het goed is, dus Jaap. Ja, en heel ja. passend. She is always a woman van Billy Joe. Ja.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 Dat was een prachtig nummer. Um, en dat was Sees Always a Woman van Billy Joel. Aan de telefoon hebben we inmiddels anne Therese over jongerenwerk. Hai, hi. hi. Go goedemorgen. Dag, uh, anne. goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Uh, mijn naam is Hans. Uh, uh, welkom in de uitzending. Uh, uh, anne, er wordt veel georganiseerd voor jongeren in Zandvoort. Uh, of toch niet? Ja, zeker wel. zeker ja. wel. Ja, um... Misschien nog niet genoeg, maar um, er worden zeker dingen georganiseerd uit, uh, ons, vanuit onze organisatie ook, onder andere. Vanuit pluspunten is dat, hè? Of ja, niet? Zeker. Ja, zeker. Ja. En uh, er was vorige week een open avond, dat klopt. Ja. Hoe, is, hoe, is dat, hoe is dat verlopen? Kun je er iets over zeggen? Ja, zeker. Het uh, was super druk bezocht. Ja? Uh, ja, ook ontzettend leuk dat we best wel veel uh, Oekraïnse kids en ouders ook gezien hebben. Oké. Okay. En die zijn inmiddels, komen die ook uh, bij onze clubs binnen. Dus dat is wel iets uh, super positiefs. Oh, we... En um, ook, ja, om ouders te zien is natuurlijk ook heel erg prettig. We hebben natuurlijk veel uh -huh. contact met, met de jongeren. Maar om uh, ook uh, de ouders in beeld te hebben is ook altijd fijn. En ook voor de ouders is het leuk om te weten waar uh, de kids uithangen. Uiteraard, uiteraard. Heb je het idee dat jullie voldoende jongeren bereiken? Um... Nou, ik denk dat het goed is om eerst even uit te leggen... ook uh, wat het jongerenwerk eigenlijk doet. En, uh -huh. en uh, wat het jongerenwerk eigenlijk doet is... Uh, we begeleiden groepen jongeren uh, bij het volwassen worden... in de samenleving en actief burgerschap. En dat doen we eigenlijk door... Uh, aan de hand van drie pijlers... participatie, wederkerigheid en talentontwikkeling. En uh, dat houdt eigenlijk in dat... Je doet mee, je doet wat voor een ander... en uh, je kiest aan uh, welk talent je werkt. Mm -hmm. En um, daarnaast hebben we ook gewoon een preventieve functie. Iedereen is welkom, alle jongeren zijn welkom uh, in Zandvoort, uit Zandvoort. En ja, er is wel een misvatting over... Um, dat we eigenlijk alleen jongeren bereiken met een uh, rugzakje. Dat we er zijn voor alleen jongeren met een rugzakje. Uh, maar dat is niet zo, we zijn er voor alle jongeren. En um, nou ja, dat. Dus ja, ik zou zeggen... We bereiken, ja, voldoende jongeren is dus, uh, een, een moeilijk begrip denk ik. Ja, ja, nee, dat begrijp ik. Uh, nou ja, uh, ook de jongeren hebben te maken gehad met de coronatijd. Hè? Was dat een uh, lastige periode? Want een uh, hoop uh, onderzoek hebben uitgewezen... dat een hoop jongeren zeg maar, uh, ja, neerslachtig, worden van, uh, neerslachtig werden van die tijd. Ja, ik denk, ik denk ja, het is zeker, zeker merkbaar. Um, wij hebben echter in het uh, centrum wel een uit, gehad... omdat wij als enige jongerencentrum open mochten zijn in Nederland... Mm -hmm. En uh, in die periode hebben we toen de huiskamer opgericht. En ja, die was er eigenlijk voor alle jongeren die dat toen um, ja, nodig hadden om, uh -huh. uh, Ja, we konden daar huiswerk maken, uh, school, uh, maar ook gewoon ja, eventjes weg van huis. En um, uh, Want je merkte ja, wel dat ze we dat gewoon nodig hadden ook. Ja, om wat voor reden dan ook. En in, daar konden ze we dus, ja, eigenlijk wel weer het sociaal contact ook opzoeken en Hetgeen wat belangrijk is, is denk ik um, uh, gezond sociaal gedrag. Dat train je natuurlijk in een ah. normale omgeving. En ja, in, een, in isolatie lukt dat niet. Nee. Dus uh, dat is wel merkbaar. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel jongeren die, die daar toen geen gebruik van gemaakt hebben. Merk je um, in het algemeen zeg maar, dat jongeren daar toch een soort terugslag van gehad hebben? Of uh, misschien iets minder ontwikkeld zijn op sociaal gebied? Um, uh, ja, moeilijk. Ja, ja, nee. Uh, <laughs> ja, uh, ik denk sowieso op sociaal-emotioneel gebied zie je het wel. Ja. Um, ook um, ja, eenzaamheid is bijvoorbeeld ook wel nog een, een thema dat nog steeds speelt. Hm. Um, en uh, sociale media is ook des te groter geworden omdat dat ja, toch nog de manier was voor communicatie. Ja, zo, ja. Um, en ook daarin zie je dat. Um, ja, door social media ook wel jongeren een, een realiteitsbeeld zijn verloren, zeg maar. Mm -hmm. nou, we hadden eerder in de uitzending uh, Wethouder Financiën van, uh, van de gemeente Stamford, Gertjan Bluis. Ik weet niet, weet jij dat nog, Roy, of hij het uh, uh, woord jongerenwerk heeft gebruikt? Maar hij heeft het wel ja, heeft over welzijn. Wel ja, inderdaad dus... welzijn. Ja. Uh, vind jij dat de politiek in Stanford voldoende uh, uh, doet voor de jongeren? Ja, ik denk dat je voor deze vraag wel um, een, een beter antwoord zou kunnen krijgen van Marieke. Um, en ik, ja, mijn antwoord is in principe, ja. Ja, um, jullie, want jullie zijn ook nog steeds op zoek naar een nieuw onderkomen, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, we zijn heel erg op zoek naar een, uh, een nieuw onderkomen, een nieuwe locatie. Ja, want jullie zitten nu bij Pluspunt in Noord, maar jullie zouden heel graag een eigen uh, onderkomen willen hebben. Ja, heel erg graag. Ja. Echt op zoek naar een locatie die centraler ligt, dus Aha. in Noord. Uh, en dan, dan merk je dat de afstand uh, ja, best wel groot is... als uh -huh. in het, die in het centrum wonen of in Zuid. En um, nou ja, dus de centrale... De centrale, midden... ja. Je staat te vroeger met, in, toch bij de bibliotheek? Ja, en... in de blauwe dremmen, dus ja. ja En is dat geen, uh, geen optie meer? Nee, dat is geen optie meer. En het heeft denk ik ook te maken met... de locatie zal ook wel aan een paar eisen moeten voldoen... zoals... Um, op een locatie zitten waar meerdere organisaties zitten is best wel lastig. En uh -huh. daarnaast hadden we ook geen directe verbinding met de straat. Uh -huh. um, wat echt wel ja, eigenlijk een eis is van een jongerencentrum. Ja, wat, wat, wat zouden jullie nog meer willen doen uh, in zo'n jongerencentrum dan? Um, nou ja, allereerst ons jongerenwerkcentrum is nu gewoon of het gedeelte waar wij in zitten. In binnen pluspunt is best wel klein voor uh -huh. het aantal jongeren wat we bereiken. Dus... Uh, een groter jongerencentrum is, is belangrijk. Um, met meer overzicht, dus ook dat je ja, ja. overzicht over de, de hele ruimte. En dus ook die directe verbinding met de straat, zodat je binnen en buiten um, ja, okay. wat makkelijker kan verbinden. Ja, ja, ja. En, uh, ik wil nog even iets vragen over alcohol uh, onder jongeren. Uh, ja. Het lijkt wel of het in Zandvoort uh, te makkelijk uh, beschikbaar is voor die jongeren. Tenminste, ik heb zelf een dochter van 16 en ik hoor wel eens verhalen. Het is niet zo dat zij veel drinkt, maar dat het heel makkelijk aan te komen is. En, uh, hebben jullie daar ook wel eens ervaring mee? Of hoor je dat wel eens onder jongeren? Ja, nou, uit de ggd jeugd mm -hmm. blijkt inderdaad wel dat Zandvoortse jongeren... Um, over het algemeen meer drinken als in de rest van Nederland. Um, maar ja, uh, ja, wat is een probleem? Ik denk niet dat... Um, Alleen het jongerenwerk daar invloed op heeft, zeg maar, van hoe je dat ja, mm -hmm. gezond kan trainen. Ik denk dat, dat ja, iedereen, ouders, verzorgers, broers, zussen, uh, supermarkten, sluiterijen, horecagelegenheden... Ja, Eigenlijk ja. iedereen heeft daar wel... Ja, uh, ik, um, ja. Een rol in te spelen, dat ben ik met je eens hoor. Ja, ja inderdaad, Dan kunnen jullie moeilijk ook uh, uh, ze maar helemaal tegenhouden. Uh, en Stanford en is natuurlijk verleidelijk hè, voor jongeren, dat uh, moet je er ook bij zeggen zeker ja. in de zomer, hè, met terrassen en strand en noem maar op maar Stanford is in het algemeen drinken wat meer dus een, uh, ja. ja, jij ook Roy ja, ja. zeker oh, je, ja. Ook, prima. Absoluut, ja. <laughs> daar gaan we <laughs> verder niet op in maar uh, ja dus uh, ja, jullie zijn op zoek naar een, uh, een ruimte en het is niet makkelijk in Zandvoort trouwens hè? nee Nee, zeker niet. Well, nee, dat begrijp ik. Als je al zo lang bezig bent, dan is dat, uh, is dat moeilijk natuurlijk. En hoeveel ja. dagen in de week wordt zo'n ruimte gebruikt? Want dat is natuurlijk ook wel een belangrijk punt. Als ja. je een ruimte hebt, is die zeven dagen in de week gebruikt. Dan is het makkelijker om een ruimte voor jezelf te vinden dan wanneer je hem zeg maar twee avonden in de week gebruikt. Mm. Ja, wij gebruiken hem ongeveer uh, vier dagen in de week. Nou, dat is wel veel, ja. ja. ja. <laughs> en voor, voor welke leeftijd zijn jullie eigenlijk precies? Ja, nou ja, zoals ik eerder zei, we hebben wel een preventief karakter. Dus we uh, beginnen eigenlijk al vanaf groep 5. Uh -huh. En uh, in principe is het tot en met 27 jaar. Dus uh, maar van 10, ongeveer 10 jaar tot uh, 27 jaar. Ja, nog jonger. Zoiets, uh, nog jonger, 9 jaar. Ja, groep 5, vind je even goed te denken? Oh, je hebt een groep 8, heb je ook nog. <lacht> Sorry, nee, dat is. Uh, ja, ik zit met de zesde klas in mijn hoofd. Maar ik ben, ja. ik ben al wat ouder, maar goed. Uh, ja. Maar uh, tot, tot 27, dat is toch wel redelijk... Uh, want dan kom je ook uh, bijvoorbeeld uh, in de buurt van de, van, de, van, de, van de huisvestingsproblematiek voor jongeren. Sorry? Nou, als je, als je tot 27 gaat, dan kom je ook in de buurt van uh, de huisvestingsproblematiek voor jongeren in Zandvoort. Ja, klopt. Alleen momenteel, als het... Dat, um... De tot en met 27 is dus niet zo'n uh, grote doelgroep bij ons. Uh, de, de grootste doelgroep is tot en met 18 jaar. Oké, okay, ja. ja. Nou, Helemaal goed. Uh, hartelijk dank voor jouw uh, bijdrage hier over jongerenwerk. Zonder. We wensen je heel veel succes, uh, Anne. En uh, ja, uh, ik hoop dat jullie binnenkort in uh, de buurt van het dorp een onderkomen kunnen vinden. Ja. ja. Misschien helpt deze uitzending. Je weet het nooit, hè? Ja, dus het, uh, de oudere luisteraars uh, een leuke locatie weten, ja, dat is het dan dan mooi. Uh, ja. En ze kunnen altijd hun uh, kinderen of kleinkinderen doorverwijzen naar het jongerenwerk. Ja. En de contactgegevens staan gewoon op pluspunt. Ja, super. Ja, die staan op pluspunt. Ja. hè jongerenwerk stand voor het pluspunt, dan, dan, dan, kom, je, dan ja, kom je er wel. We Oké, okay, nou hartelijk bedankt. En uh, fijn weekend nog verder. Yes, fijn okay, weekend. Oké, dag. Dag. En dat was uh, HEA bij Outcast. Uh, misschien dat uh, Jammer dit heeft gekozen voor de jongeren. Ik denk of dat hij een beetje vooruit loopt op Coming Out Day aanstaande dinsdag. Uh. Zou ook kunnen hoor, zou ook kunnen. Dat zou ook kunnen. Goed, uh, we hebben aan de lijn als het goed is uh, Marjone Hulsken. Klopt. Klopt hè. Uh, ja. Goedemiddag, uh, nou goedemorgen nog steeds eigenlijk. Ja, Goeiemorgen nog, het gaat hard genoeg. Ja, maar het programma heeft ook goedemorgen zo Dus ja. ik ben helemaal in de war. Hey, we gaan praten over klaviossen. Ja. En uh, nou ja, goed, uh, wij zijn allebei lid geweest van ja. Faberis Troeve, de Faberjasvereniging. Ja. Ja. Um, ja, en die is gestopt. Ja, helaas. Ja, zonde ja, maar, hè. maar ik kan het me wel voorstellen. Ja, want... Ja, want... Nou ja, voor Martin, voor, je weet zelf ook... ...die rekeningen gaan allemaal omhoog... ...en ja. hij uh, doet het hotel dicht. Ja, voor de luisteraars, het gaat om uh, Hotel Faber... ...Martin Faber, die... Uh, ja, ja, sorry, ja, Martin Faber. Uh, ...heeft besloten nou, om het hotel grotendeels dicht te doen... ...een hele ja. winter. En, uh, tenminste, hij gaat, blijft wel een bepaalde weekenden open... ...zei hij tegen mij, hoor. Maar goed, in ieder geval... Uh... Nou ja, maar misschien voor gasten wel. Maar, ja. maar kijk, hij moest voor ons altijd extra... ...die hele zaal verwarmen. Ja, ja, ja. En dat ja, werd ja. hem ook te veel natuurlijk. Ja, uiteraard, uiteraard. Nou, de laatste uh, jaren. En twee jaar is er ook helemaal niet meer gekaart hè, nee, door de, de ja, corona-toestanden. Corona natuurlijk, dus we waren er al een beetje aan gewend. Ja, dat klopt. Dat dus we klopt. hebben echt drie ja. jaar niet gekaart. Ja, nee, het, blijft, het blijft gewoon jammer, natuurlijk, want er ja, waren altijd nog wel uh, zo'n tien tafels hè, nog ja, 40, 44 ja, ja, ja, mensen. Er zijn nu ook wat diverse mensen overleden. Ja, inderdaad. inderdaad ja, goed, dat, en ook uh, ja, geen jongeren, want jongeren komen er eens niet. Ja, jongeren uh, die, uh, zijn niet aangesloten bij het klaarverjassen. Uh, nee. uh, ze gaan ook niet zo gauw naar een klaviosvereniging, denk ik. Nee, nee, de hele verenigingsleven, de jongeren zie je haast niet meer. Nee. Met, uh, dat zie je zelf ook wel bij mannen, noem maar op overal. Ja, ja. Ja. Maar goed, het is niet anders. Uh, het is niet anders. Uh, dat nou, wij, het jammer dat... hoor, want het blijven nu allemaal mooie herinneringen. Absoluut, ja, nou ja, die herinneringen wil ik even naartoe, want uh, we hebben het nu gehad over is Troever, zoals het ja. de, de laatste jaren heette. Maar eigenlijk heeft het een hele rijke historie, die Klaverjasvereniging. Ja. Uh, met de zwarte bende. Nou, de, de, de, de, de zwarte bende. Ja, daar ben je natuurlijk <lacht> ja, ook nog. Uh, ja. ja da, da, daar ben je natuurlijk ook nog lid van geweest destijds. Ja, Ik ben uh, lid geweest en mijn man was natuurlijk de voorzitter. Ja, inderdaad. Ja, dus ja, Karel Hulsken, was was thuis. Ja, Goede voorzitter van. Uh, hoe, hoe is die eigenlijk ontstaan? Dat kun je nog ja, even uitleggen. Het is van de kolenboeren ontstaan. Ja, kolenboeren die. Uh, begin jaren 50, hè? Want een groepje mannen die aan het eind van de week bij Els Koning en Ben. Uh, dan Els en Ben ja. in de Willemstraat in zo'n... die kwamen dan bij elkaar en gingen ja. ze. Ge gewoon gezellig, uh, ja, eigenlijk. Ja, maar dan hebben we het over 1955, hè, dat die ja, in, uh, vereniging... Ja, uiteindelijk is er besloten in 1955 om de vereniging op te richten. Ja, ja. De toepasselijke ja. naam de Zwarte Dat kwam natuurlijk van de kolenboer Ja, absoluut. Ja, ja, ja, ja. Ja, dus die, en die, die... toen gingen ze dus uh, voor het eerst naar, uh, ik denk dat ze, waar gingen ze heen? Ja, bij Ben Pries eerst een tijdje. Ah. Later gingen ze ook bij, bij hoe heet het, uh, bij AB, uh, ja. Gemeenschaphuis, ja, gemeenschapshuis. Ja, gemeenschapshuis. Uh, bij Laura, nee niet bij Laura, dus bij die anderen. De Jong, over Aha. de boulevard zijn ze nog geweest. Nou, uiteindelijk zijn ze bij Delicia terechtgekomen. In de Kerkstraat. En, ja, in de Kerkstraat. Nou, en omdat daar uh, ook een overlijden was, ja, helaas. zijn we uitgeweken ja. naar, uh, naar Faber. En dat kwam door Marcel Meijs. Ma ja, ja. Oké, okay. ben je er nog niet? Nee, we hebben wel opeens geen verbinding meer met mijn jongen. Nou, dat is een ja. mooi van uh, live radio. Ja, nou, dan kunnen we wel even voor je kaarten eigenlijk, Roy. Denk je niet? Ja, ja en we jij de niet. De nee, nee. Ja. nee, Ze zeggen wel eens, het is een gebrek aan je opvoeding, hè? Ja, ja. ja. Oh, kijk. Waar is de verbinding nou? Ja, nee, ben je er weer of niet? Hoor je ons? Ik ben er nog steeds. Ja, oh. gelast, ja je bent allemaal terug. gewoon geen kaarten? Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, we moesten even de tijd volpraten vandaag. Ik uh, maar, uh, zal het eventjes verklaren waarom het even mis ging. Nou vertel Want het, ik, ja, uh, van dit, ik uh, uh, uh, oh, ben ook oh. presentator, maar uh, dan ja. komt er een lijn binnen en dan, ja. oh, dan, gaat, dan gaat het, het dan een op een gegeven moment helemaal oh, nee. fout uh, en dan wordt u eigenlijk als het ware gewoon de nek omgedraaid, maar no. dat gaat nu niet gebeuren hoor. Nee, dat gaan, we niet, dat, gaan we niet doen, dat gaan we niet doen. Ik was niet weg, ik hoorde jullie. Ja, nou, ja je hoorde oh, dus, je goed, dus, je van, wel, Maar wij okay. hoorden ja. jou niet meer. We kunnen praten, maar ja, dat heb je niet gedaan. Ja, over die zwarte bende nog even, want het werd op een gegeven moment niet alleen een klaar jasvereniging, maar ook een soort reisvereniging. Ja. Het, geweest, nee, niet, ja, het was een echte reisvereniging. En die is in 1997 zo'n beetje gestopt. Ja. Want weet je, die reizen werden zo duur, dus ze ja. zeiden dan allemaal... ja, dus voor dat geld kunnen we ook naar Spanje. Want wij wilden, ja. als we op reis gingen, een eigen buschauffeur met een eigen bus... geen vreemde mensen erbij. Ja, nee, dat begrijp ik, ja. Ja, dat ja. je op les met, met, met 25, 26 man in zo'n bus, ja, dan werd de reis ook veel duurder. Ja, nee, dat klopt, dat klopt. En maar in en... 2005 is het, zeg maar, het, het 50-jarig uh, jubileum nog volop ja. gevierd, hè? Ja, dat is groots gevierd. We dus ja. zijn naar de best geweest in, uh, in Brabant. Oké. Okay. Want dan gingen we ook een nacht slapen. Uh -huh. Ja, dat was een enorm uh, geweldig iets. Ja, dat waren mooie, mooie tijden. Ja, he, denk dat ik. waren twee mooie dagen en uh, lekker eten. Ja. En, en uh, nou, ze konden daar ook. En dan werden ook uh, toen uh, echt al de. Dan kreeg je van die speltjes als je zoveel jaren was. En zo. ja. Ja. En, uh, ja, mooi. Met briljant. die had Harney de Leeuw dan. Ja, ja. En Oom Anton Paap met zijn vrouwen. Dus. Mooi hoor, ja, ja. Geweldig, ja. Ja, joh. Dat zijn jaren geweest. Maar het was ook één. Het was een club van 130 man in de ja, in Ja, in de toptijd was het 130 ja, man? Ja, nu... 130 tot 120, man, maar ja, er werd steeds minder. Tuurlijk, ja, ja, dat komt ook door de leeftijd. Dat was he, ja. Mee in de oude overlijden. Ja, dat is, dat is inderdaad een feit. Hey, en ja. denk jij dat in de toekomst nog wel eens een klaverjasvereniging zou worden opgericht? Of denk jij van nee, nou. Ik, nou, ik denk het niet. Nee. Weet je, het wordt ook allemaal duurder en uh, oudere mensen hebben alleen maar meestal een AW en... Ja. En ze zitten of op Britse tegenwoordig. Ja, dat, dat is altijd een grote club gebleven. Ja, tuurlijk. Nou ja, toen ze in 55 begonnen was een pilsje misschien. Wat zal het geweest zijn? Uh, nou, uh, 75 cent. Uh, 75 cent, ja, hè? Maar toen, we mee maakt, markt, toen ze hadden we nog duizend he. euro in de maand. Gulden, ja. Guldencent. En nu betaal je bijna 3 euro voor een biertje. Dat is ja, maar, ja. Maar zou de blauwe trim geen leuke zijn locatie zijn? Dat is ook ja. altijd goed, hoor. Want die hadden ook goedkoop. Ja, ja. zeker. He, dat is waar. Die hielden die van prijzen laag. Dat is ook zo. Maar ja, weet je. Op een gegeven moment kan het gewoon niet meer. Nee, dat zou de Blauwe tram niet een leuke locatie zijn? Daar is een, uh, koppie... Nee, want daar hebben ze geen bediening. Nee, nee. De... <laughs> is er geen bediening? N nou, we daar maar over ophouden. <laughs> nee. <laughs> nee. Zij weten daar alles van, maar uh, er is geen. Uh, er, er is niemand die achter de bar wil staan daar. Dat is een groot probleem. Oh, nu niet meer? Nee, oh. want de, de Britsjes de, de zitten er nog. De, uh, zeg maar, het Monacoor. Monacoor, en die moet het zelf doen. Ja, die moeten zelf een nou, biertjes koud zetten. Ook. En uh, het, is een prachtige, het is inderdaad een prachtige locatie. Ja. Want we hebben een hele ja, mooie ja. bar. Net voor 150.000 euro is die uh, opgeknapt. Nou, ja, nu is die, die hartstikke mooi. Want hij was, vroeger was het een onbehouden bar. Ja. Een beetje zelf, maar, maar ja, je, kan je, je kon net zo'n mooie, mooie vliegtuig hebben. Als je geen piloot ah. hebt, dan uh, ja. wordt het ja. toch een lastig ja. verhaal. Nou, we hebben het te doen. Uh, misschien, daar kan ik mezelf wel opgegeven. Ja. Ja, ik kan wel de pils niet af ja. hoor. Nou ja, als je op die avond er wil zijn, dan uh, kunnen we er nog eens over praten, Roy. Ja, dan ja. kunnen we erover praten. <laughs> ja, ja, nou, ja. Ik, ik laat het weten als het ver is. Dan kan ik hier een ja. interview geven. Maar, uh, ja, je zei het zelf al, het aantal leden is, uh, ja, helaas ja, ook nee, door ouderdom. Het en, dat en, uh, is bij Bluis, dat ja. uh, mevrouw Oudblenden uh, organiseert. Ja, ja. En dat is gewoon onder ons en dat ja. is gezellig. Maar dat moet ook niet te vaak gebeuren, want weet je, op een gegeven moment, ik kan het ook allemaal niet meer betalen. Nee, dat is ook lastig voor iedereen. Ja, voor iedereen, ja, voor iedereen wordt het lastig, ja. zeker ik met die uh, stijgende... Niet, en ik wil ook wel eens wat anders. Tuurlijk, en de stijgende energieprijzen werken er ook niet aan mee natuurlijk. Nou, dat werkt er zeker niet nee. mee, maar goed, we worden allemaal tegemoet gekomen, Absoluut, toch? absoluut, absoluut. Mensen, ik hoorde vanmorgen wethouder, uh, Gert-Jan ja, die heeft daar ja, iets over gezegd. Ik heb een heel gesprek mee, ja. dat heb ik afgeluisterd. Ja, oké, okay, ja. nou, heel goed, heel goed. Dan ben, je, dan ben je toch niet de enige, Nee, nee. Okay. Nou ja, goed. Uh, hartelijk bedankt, Marjan. Of wou je nog ja, iets uh, vertellen? Hans, ja, Wou je nog iets zeggen over... Uh, nee. Dat je zegt van nou, dit wil ik nee. kwijt. Nee? oké. Ja, okay, nee, nou. ja ik ben, weet je, ik vond het fijn dat Arneke er toen mee door is gegaan. Ja, dat Arneke en... Boelens. Ja, ja want nee, anders had je helemaal niks. Nee, dat is waar. Ja. oog was gewoon op. De koek was op. Ja. toen uh, Karel overleden was, maar ja. toen was het eigenlijk al minder. En, uh, ja. Nee, maar Arneke en Henk Koning, die hebben het uh, Ja, goed, Henk uh, Koning ook. Uh, en, uh, ja, Petra Bos heb er ook geholpen en zo. Maar weet je, zij waren een club, geen vereniging. Nee, dat is waar, oké. Okay. En nou, dat we, is ook uh, weer veranderd. Ja, nee, dat is ook waar. Nou, we hebben het er in, uh, uh, ergens voor de bar hebben we er nog wel een keer over. Want we gaan u afsluiten, oh, wow. mooi jongen. We gaan elkaar zien, oké. Okay. <laughs> oké, okay, hartstikke bedankt Vindelijk en een heel vijf. fijn weekend nog, hè. Ja, dank je wel. Dag. dag. dag.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 On the turn of any column But a pilgrim must follow in search of a shrine as he enters inside the Nee, begrijp ik ja. Uh, we zijn er inmiddels hoor. Uh, goed, we zijn er inmiddels uh, bij ons uh, is aangeschoven. Ik weet even niet welke muziek we hebben gedaan. Maar... Uh, zal ik dan even ja. voor mijn rekening Betal, nemen. We ja. waren de Ellen Parsons project met de. Oh, Ellen de, Parsons. Dat Turn of a friendly page. Oké, okay. dankjewel, Jaap. Uh, bij ons is aangeschoven inmiddels Gerard Kuiper. Uh, Gerard, welkom. Uh, jij bent de voorzitter van de. Uh, Seniorenvereniging Zandvoort, een grote vereniging. Uh, nou, in de laatste nieuwsbrief, die, die stond op Facebook, op Facebook inderdaad. Daarin stond dat het ledenaantal terugloopt... en uh, ja, dat het uh, een minder interesse is voor de, voor de activiteiten van de vereniging. Ja. En dat het de mijlpaal van 700 leden die jullie in gedachten hadden... Uh, waarschijnlijk niet haalbaar is. Nee. Vertel. Tot. Ja, uh, jammer... Uh... Vooral omdat wij dit jaar ons tienjarig bestaan ja, in november gaan vieren. Ja, groot jubileum ook, ja. Dus ja. ik had inderdaad gehoopt op een toename van een aantal leden. Ja. Zodat we dus in het jubileumjaar het konden aankondigen ja. dat we inderdaad tot 700 zijn gekomen. Want jullie zitten nu op 650 of zo, zoiets? 66, 66 ongeveer. Oké, okay, ja, ja. ja, ja. En uh, vertel, waar, waarom gaat het achteruit? Heb jij idee hoe dat. Nou komt? ja,. Uh, we merkten het op een gegeven moment aan het aantal uh, leden die kwamen op de activiteiten. Uh -huh. en we hebben hier en daar eens even gevraagd van waar ligt het nou aan? Ja. Nou ja, punt 1 uh, zaten we natuurlijk door de corona. Uh, mensen gingen minder de deur uit. Uh -huh. Dus die uh, bezochten de activiteiten wat minder. We hadden te maken met een, een grote uh, mate van uh, overledenen. Uh -huh. Want we hebben not, tot nog toe al... Uh, 17 overleden leden. Zo. Dus het gaat behoorlijk hard, want ja. we hebben het nog nooit uh, zoveel nee. gehad. Nee. En uh, we hebben natuurlijk ook uh, gebeld met andere verenigingen, hoe zij erin uh, zaten. Ja. Nou, en dat blijkt dus dat wij niet de enige nee. zijn, dat er meerdere verenigingen zijn die daarmee te maken hebben. Ja. Ja. Ja, leden die overlijden. Je zit natuurlijk in een risicogroep wat dat betreft met ja. de seniorenvereniging. Ja. Ik bedoel, het is geen. Uh, ja, dat, dat gebeurt allemaal. Kijk, en onze leden worden natuurlijk steeds, uh, steeds ouder. Ja, tuurlijk, ja, ja. Onze oudste is 106. Goeie, dag, zeg mee, ja? ja. Oh, doet u nu mee ook steeds? Die, die uh, nou, die doet niet veel, maar ja, omdat ze lid was, uh, heeft ze vanaf de honderdste uh, was ze vrij van het betalen van contributies. Oh, wat goed. Maar uh, wat, ondertussen wat wat hebben mooi. we al een tweede, die is inmiddels 101. Oh. We moeten nu dus, teveel zijn. Ja, ja, ja, niet. We willen ja, wel vragen van, van weer de weer. onderkant natuurlijk ook wat, ja, wat ja, uh, ja, ja, aan was. Ja, ja, maar ja, ja de ja. mensen moeten langer weer uh, blijven werken. Ja, dus dat tuurlijk. betekent ook dat ze wat later pas uh, lid worden. Ja, ja. Die activiteiten die jij noemde, uh, tenminste dat daar minder aan deelgenomen wordt. Wat behelst, wat behelst die activiteiten? Kun je wat noemen? Nou ja, wij zitten bijvoorbeeld met uh, een afdeling zwemmen. Mm -hmm. uh, we hebben de hele tijd hebben wij uh, op de maandagmorgen uh, tussen 8 en 9 hebben wij of uh, 9 tot 10 hebben wij in het zwembad gezw uh, gezwommen. Van de, van de Ja, van Center Parks. Yeah. Maar goed, de, het is elke keer een andere leiding overgegaan, andere managers. Mm -hmm. uh, op een gegeven coronatijd, toen kwam het stil te liggen. Huh. En uh, nou, daarna is het gewoon niet meer opgestart. Oh, dat is zonde. Ze dus hebben we nog wel een groep uh, Spaans. Maar daar kunnen wij ons eventueel wel bij aansluiten. Maar die beschikken niet over uh, de veiligheidsmarge. dat er uh, steeds constant een, uh, ja, ja. een badmeester bij aanwezig is. Ja. Nou, dat kennen wij niet verkopen ten nee. opzichte van onze leden, Want als er ja. wat gebeurt, ja. dan is leiden in last. En het is juist zo goed, hè? sporten ja. voor ouderen ook. Dat, uh, zeker het, zwemmen. Ze promoten het allemaal, hè? Ja. ja. Ook, uh, ja. Sportservice... Uh, ja, uh, die, ja, die ja. promoot dat. Of wil het in ieder geval promoten. Maar als wij zeggen van... kijk, als wij niet tot elkaar kunnen komen... Uh -huh. uh, want we, we voeren elke keer gesprekken... met uh, uh -huh. een tussenpersonen... Uh, een ambtenaar van, van de gemeente Halem, uh -huh. die uh, Zandvoort in zijn portefeuille heeft... Ja, we gaan het weer proberen. Er is ook weer een nieuwe persoon. Dus ja. ik kom, kom steeds, krijg steeds te maken met nieuwe personen. Ja. Maar ook weer met nieuwe management bij de centerparks. Ja. En we komen gewoon niet verder. Moeilijk, en we komen hoor. niet tot, een, tot een, een overeenkomst... dat de mensen, gewoon zoals in het verleden... met een normale uh, betaling... Hè, ja, ja. dat ze daar kunnen zwemmen. Nee, ze moeten de volle pond betalen. Ja, dat is ook verkeerd. Maar kijk, vervolg. onze ouderen van tachtig... die gaan niet van de Wilder nee, Waterbaan, nee, hoor. Nee, die kunnen simpel alleen ik. nog maar... Ja. Om een baantje te trekken, een Tuurlijk. uurtje. En dan drinken ze koffie en dan gaan ze weer. Ja. Nou, en dat moet met een redelijke betaling kunnen. Ja, maar dat moet toch, dat moet toch mogelijk zijn? Er speelt ja. Het speelt een tekort aan, want ik weet wel dat bijvoorbeeld Centerparks... heeft een enorm tekort aan mensen die toezicht houden bij het zwemmen. Het is een tekort aan personeel. Dat is wel, ja. Zal, ja dat Zoals overal. Ja. ja, maar daarom wordt er ook geen toezicht gehouden bij ons. Ja. Maar dat kunnen wij niet verkopen. Nee, dat snap ik. Maar dat is dus natuurlijk een heel moeilijk punt. Maar goed, wij zijn natuurlijk bezig gewoon met oplossingen. Op want we kunnen wel blijven hangen in negativiteit. Kijk, dat gaan we niet doen. Maar dat, dat, dat, ja, dat schiet niet op. Nee, dus dat wij is hebben, wij, wij, ja. wij hebben bij anderen gevraagd. Hè. Zo bijvoorbeeld een, een, een gemeente in, in Noord-Holland. Die heb ik toevallig gesproken en die had, zaten ook met hetzelfde probleem. Een aantal dorpen die hadden in die, uh, in die, in die regio maar één zwembad. Toen zijn ze bij elkaar gekomen en zeiden, Hoe uh, kunnen wij dit oplossen? Toen hebben ze gezegd: Van nou, uh, als jullie een zweminstructeur leveren, een vrijwilliger, ja. dan, dan kunnen wij gewoon doorgaan weer met het zwembad. Ja. Nou, toen hebben wij gezegd: Hé, hey, dat kunnen wij dus misschien ook wel. Dus wij kunnen inderdaad wel aan Centreparks voorstellen: van oké, okay, kunnen wij tot een normale Intree komen, hè, zoals de omgeving. Hè, want nu kan mensen gaan mensen naar, uh, naar uh, Heemsteden of naar Muiden te zwemmen. Ja, dat is belachelijk. Ja. Ze uh, ja. met de auto, ze moeten dan uh, kosten maken. Hè, ja, ja. En hier moeten ze dan een dik betalen, 17 euro geloof ik. Terwijl wij altijd voor 6,5 euro zwemmen. Ja. En dat kun je bij, bij Heemsteden ook. ook baantjes trekken, meerdere keren per week. Nou, dat willen wij ook. En als we dan Genoodzaakt worden om eventueel een, een vrijwilliger in te kunnen zetten. die dus zeg maar een, een cursus kan draaien. Die willen we nog wel betalen ook. En dat die dan een, een zweminstructeur is. gewoon op de uren dat er, dat er ja. gegommel wordt van onze vereniging. dan zijn we er. Nou, dat moet toch te doen zijn. Dus ja, ja, lijkt mij ook, ik ja, Dat probleem. Ja. Ja. En, en dat ja. hebben wij hetzelfde met bijvoorbeeld. Uh, wij hebben altijd gebruik gemaakt van de bioscoop van het Circus mm -hmm. Theater. Ja. Nou, Leo Heinau was daar de baas. Leo die heeft de zaak overgedragen aan zijn zoon mm -hmm. Bas. En, en bij de coronatijd is de, de bioscoop gesloten. Ja. En wat uh, gebeurt vervolgens? Hij gaat niet meer open. Nee. En wij willen in contact trainen met Bas om te kijken tot een weer een opening, mm -hmm. want er werd toch altijd goed gebruik van maakt ja. door. door Doorgaans waren er veertig leden die altijd gebruik maakten. Uh -huh. Dinsdagmiddag tegen een gereduceerde prijs. Ja, ja. En dan konden ze een filmpje kijken. Ja. Wij zetten twee vrijwilligers in, die ze ontvangen, die ze een kop koffie brengen en een filmpje. En dan ja. zeggen we Maar ik neem aan dat, oh. jullie, dat jullie Bastel wel kunnen bereiken of niet? Bossen, bossen. Echt niet? Nee? Nee. Nou, Bellen bossen. niet, een mailen niet. Uh, ik heb een werknemer die werk woont uh, naast mij, vlakbij. Ik zeg: Kun jij niet even tegen Bas zeggen? Reageer alvast. Ja. Dat wij weer kunnen opstarten. Nou, kom op, Bas. Nente, niks. Ja. Ja. Bij deze een uh. oproep uh, aan Bas. Ja. ja. Re re Bas reageer. Ik Ik weet het niet. <laughs> nee, oké. Okay. En, en uh, uh, wat denk je van, van het aantal leden in de, in, in de toekomst? Dat zal het sterk dalen, denk je? Ik vrees hem wel. Ik vrees van wel, ja. vrees van wel ja. want dit, dit gebeurt in. Nu moeten de mensen dus weer gaan, uh, een contributie gaan betalen van, uh, voor het volgende jaar. Ja, ja, en nou dan de... merk je altijd dat er een heleboel mensen. Uh, ken, waarschijnlijk ook een aantal kinderen. die zeggen: vader of moeder, uh, je doet nergens meer aan mee, wat heb je het voor een zin. Ja. En die gaan allemaal op de kosten letten. Ja, ja, Natuurlijk, ja, ja, ja. met deze ja. tegenwoordige tijd. Uiteraard. Gaan ze zeggen: van, ja. als ik maar een, alleen maar een AOW heb. dan ja. kan ik dat allemaal niet betalen. Want wat kost het, Gerard? Uh, uh, voor, voor een jaar, het ligt maar schop van de senioren. Nou ja, het is normaal gesproken volgend jaar dan weer gewoon normaal. Dit jaar was het een jubileum aanbieding. Je ja. dus kon je lid worden voor een tientje. Uh -huh. Maar volgend jaar is de eerste stap dan uh, 15 euro. Ja, maar ja, dat dus, ja, zijn dus niet de bedragen waar dus je snel genoeg voor Daar krijg je, over, je genoeg heen. voor als je met een ja. aantal activiteiten deelneemt. Dan haal je het er zo uit: ja, 15 uiteraard. euro. Op. Want kun je iets vertellen over jullie uh, jubileumjaar? Wat jullie extra gaan doen? Nou ja, we hebben dus in de planning een, een, een Jubileumfeestweek. Hmm. Dat is vanaf 21 uh, November. Ja. En in die week plannen we allemaal uh, activiteiten en uh -huh. optredens voor de mensen. En daar maken we er wat van. Ja, maar goed, er zijn natuurlijk ook mensen bij die kunnen niet het hele week aanwezig uh, nee, uh, zijn. Ja. Want dan ja. ga je weer over de kosten praten. Ja, ja. Maar goed, dus er is een mogelijkheid in ieder geval om... Maar kun je uh, iets zeggen wat jullie gaan doen dan in die week? Nou, ga gaat sowieso een uh, uitgebreide bingo met hele mooie prijzen gaan Leuk. houden. En waar doe je dat dan? In de, ja, in de krocht. Oh, die, gelukkig okay, is die, ja. die nog steeds open. Ja, ja, ja, ja, daar zaten ja, we ja, natuurlijk ja. ook mee. De plannen waren er al dat dit nu zou gaan gebeuren ongeveer. De verbouwing, ja. Maar het gebeurt gelukkig nog niet. Nee. Uh, wij net, uh, zijn met Theo in overeenstemming gekomen van... Joh, uh, gaat, het, uh, Theo gaat het allemaal ja. Ja, met Theo Smit? Van, joh, hoe zijn de plannen ervoor? Nou, Theo is er nog niet uit met de gemeente nee, uh, nee, over de verbouwing nee, uh, de, de schoonheidscommissie is er weer tussen ja, gaan zitten ja, ja, ja, ja, ja, dus ja. voorlopig gelukkig uh, kunnen wij er gebruik van oh, okay. maken dus daar Geluk zijn we natuurlijk handen. hartstikke blij mee want ondertussen hebben we natuurlijk een hele goede bouw ja, met uh, ja, ja. Ja. want we komen er al jaren en we zijn de grootste speler van hem in mm het -hmm. jaar want we maken minimaal tien, jaar, tien keer in het jaar gebruik van accommodatie. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Dus wij vrezen dan met grote vrees van wat gaan wij van onze feestvieren? Ja, inderdaad. Nou gelukkig zijn ze nu bezig met het huis in de duinen. Dus ja. we hebben gauw contact opgenomen met huis in de duinen van ah, joh, ja, uh, ja. jij promoot een pavillon, uh, zou het niet wat kunnen zijn als wij ja, als zendingenordevereniging bij jou optredens kunnen verzorgen en dat het uh, de bewoners van het huis in de duinen er ook bij aanwezig ja. kan zijn. Die hoeven dan niet meteen lid te worden, maar dan kun je in ieder geval wat samen doen. Ja, ja. tuurlijk. Nou, ik, ben, ik merk hier dat je met enorm enthousiasme het leiderschap. Ik leg aan en het ja, is mijn tuurlijk. kindje, ja. mede door andere mensen hebben Uiteraard. het samen opgericht. Ja. En nu zie je gewoon dat de, de, de verkeerde kant op gaat. Mm -hmm. Dus ja. wat gaan wij ook nu doen? Afgelopen donderdag zijn wij met een bus zijn wij naar Noord Noorddorp uh -huh, geweest bij yeah. Oktoberfest. Uh -huh. En toen hebben wij datzelfde programma hadden wij gelezen in het uh, uh, nieuwsblad van Saanstreek. Yeah. Nou ja, wij Saanstreek is ook uh, apart gegaan. Uh -huh. En toen hebben we die gebeld en hebben gezegd... hoe is jullie uh, opgave, hè? Yeah. Nou, dat uh, de stroom niet over. Nou, dat uh, probleem hadden wij ook. En dat zou dus betekenen <coughs> dat dat feest dus voor beide niet yeah. door zou kunnen uh -huh. gaan. Omdat we te weinig leden hebben om een bus te vullen. Goh. Toen ja. hebben we gezegd tegen elkaar van, het samen. kunnen wij misschien niet samen? Ja, ja. Want uh, samenvoegen is een bus vol. Tuurlijk. En dan nou, dat koken, van ja, dat is een goed idee. Daar willen ja. we wel aan meewerken. Dus ja. wij hebben meteen weer contact opgenomen met uh, de reisbureau. En is dus een, een reisbureau die alleen nog uh, hoofdzakelijk uh, een uh -huh. reis voor ouderen organiseert. Uh -huh. En die zeggen van, uh, nou, dat lijkt ons een goed idee. Je, je, je maakt ons een beetje... Wijzer, want dat gaan we met ja. andere uh, verenigingen ook even kijken. Want heel veel, Hilversum hadden ook gebeld. Had ook maar heel weinig aan. Ja, ja, dus hij ja. zei ook van, ja, het kan niet doorgaan. Nee, nou, en toen hebben we het samengevoegd. Uh, de bus is eerst naar Sandam gegaan. heeft de mensen opgehaald. De helft vol. Is naar Viersantwoord gekomen. Andere helft zijn van ons. Ja. Bus vol. Ja. En wij lekker erheen. Hartstikke een mooie dag. Ja. Iedereen zei, van Saarstrijk van was ook enthousiast. Zeggen, we moeten we meer contact houden? Zodat we inderdaad dit ja. soort activiteiten toch weer kunnen laten voortgaan. Nou, volgens mij heb je bijna een dochter aan om dat allemaal te organiseren. Zeker En te weten. bellen en te doen. Ja, het is inderdaad... Ja. Uh, ik ben gepensioneerd, maar uh, ja. Ja. <laughs> Maar voorlopig nog niet. nog vroeger, niet. Vroeger, vroeger, vroeger, vroeger op je werk had je het rustiger, Ja, toen was ik rustiger. Ja. Ja. Ja, maar dat komt gewoon omdat je, je wil bereiken Tuurlijk, nee, dat het dat kan, kan ik, ja. blijven ja. voortbestaan. Ja. En ik zoek elke keer wegen van hoe kan ik nou mensen van op die leeftijd nog plezieren... en dat ze uit huis vandaan komen... en dat ze voor heel weinig geld ja. gewoon kunnen deelnemen aan activiteiten. Nou, dat kost ja. helemaal niet zoveel. Nee, zeker niet zoals je zei. Ja, nou, 15 en, euro is natuurlijk uh, te veel. Ja, doen. en als we nu vanmiddag hebben we uh, de oktoberdagen... nou, we hebben vanmiddag een uh, optreden van uh, het mannenkoor... Samen met een plaatselijke van Kessel, muzikant. Oh, we gaan er een leuke middag van, ja, van maken. Tuurlijk, ik mardekoor heb zeggen, oh, aangeboden. Hartstikke we leuk. willen die dag, middag wel eventjes een repetitiezang ja. uh, ja. verzorgen. Leuk. Dat is een prachtige ja, afsluiting zeker, van ons zeker. programma. Want wij gaan over een enkele minuten ja, een zelf, denk, we denk we ik. We kunnen er nog een uur over doorpraten. Ja, dat uh, kan zeker. Helaas, uh, ja, we gaan afsluiten, want uh, ja. uh, dit is het einde van. Uh, Goedemorgen Zoonvoort, uh, de techniek was aan handen van Thomas de Jong in het eerste uur, Jaap Koper in het tweede uur. De muziek werd samengesteld door uh, Jelme Koper. Um, uh, de redactie was van mij, van Hans Boetman, presentatie. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.